Ajax kan vanmiddag bij winst tegen ADO op gelijke hoogte komen met PSV. Na afloop van de wedstrijd Feyenoord-PSV werd in de catacomben van de Kuip gevochten tussen spelers van beide ploegen. Er waren schermutselingen tussen onder andere Matthijssen van Feyenoord en Lens van PSV. Het weer en in het zuidoosten en oosten sneeuw. In de rest van het land ook natte sneeuw, motte regen en droge periode. Het is 0 tot 3 graden. De wind waait stevig uit noordoost tot noord. Morgen bewolkt, af en toe natte sneeuw of motregen en 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. is Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A27 tussen Breda en Gorkum. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, voor deze dame Madonna worden meestal alleen maar de echt bekende hits gedraaid. Maar ook wel een keer leuk om een andere plaat van Madonna te draaien. Vandaar dat we dit uur van Zondag in Kermeland begonnen met Madonna. En dat was de single Kembler. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En zo werd het tien over drie. Welkom terug bij Zondag in Kermeland. En wat gaan we allemaal in dit uur doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Mits de techniek ons niet in de steek laat. Dus uh, houd u pen en papier bij de hand, want als de evenementenagenda voorbij komt, dan kunt u de data vast noteren van de evenementen waar u wellicht naartoe wilt. Uiteraard, uh, tussen de muziek door, Zandvoorts Nieuws in het Kort. En we volgen voor u natuurlijk de eredivisie uh, tussenstanden, CQ-eindstanden. Uh, ja, er zijn wel weer uh, wat ontwikkelingen, dus. Ja, we komen daar zo dadelijk op terug bij zondag in Kermerland op uh, CFM. Eerst even een plaatje die we voor een collega van ons gaan draaien. Ja. En zijn vriendin, of verloofde, moeten we zeggen. Ja, want die, die waren een paar dagen in Parijs, de stad van de liefde. Ja. ja. En, wat, en wat schetst onze verbazing? Ze zijn verloofd. Ze zijn verloofd. Verloofd ja. teruggekomen. Van harte gefeliciteerd. Georges en Marie, van harte namens ZFM. En we zien uit naar het feestje. Naar het feestje volgend jaar. Ja, speciaal voor jullie tweeën deze plaat. Hier is O Champs-Élysées.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 Paris sous la prix, Amidi ou Amini, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées, Oh Champs-Élysées. Mag Champs wij gespen hoor. Gezellig hé. Zondag in kermeland bij CFM Zandvoort. Heen, je hoort alles Champs-Élysées. De ziel die we draaiden heen, voor Jos en Marie. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hier is Toto en Rosanna. You never care for me Muziek op de zondagmiddag bij CFM bij Zondag in Kermeland. We zijn er tot na vijf uur vanmiddag, dus gewoon lekker de radio aan blijven houden. Je hoort uit de jaren 80 de zingen van Toto en Rosanna. Nou, voordat we aan het andere nieuws verder gaan... gaan we eerst nog even naar de eredivisie kijken, Albert Jan. Vanmiddag om half drie, daar twee wedstrijden gestart. We hebben het over Ajax tegen ADO Den Haag. Ajax, je erop opgelet, momenteel 0-1, dus... ADO staat, uh, staat gewoon voor in Amsterdam Arena. Tja, zo kan het uh, verlopen, hè. Dan uh, FC Utrecht tegen Roda JC. Daar de tussenstand 2 tegen 0. En om half vijf hebben we nog AZ tegen NAC Breda. Altijd spannend. Maar kan Ajax weer eens een keer twee punten inlopen op PSV? <nacht> nou ja, de wedstrijd duurt nog lang, hè. Dus ja. uh, nog, nog van alles mogelijk. Goed, ja, uh, en het is uh, het, vandaag de laatste dag van de kids adventure week, maar ik heb voor kids tussen 12 en 14 nog een hele leuke en uh, serieuze en goede opleiding uh, uh, klaar liggen, want de strandopleiding voor de jeugd gaat bij de Zandvoortse Renningsbrigade weer van start. De opleiding is voor jongeren tussen 12 en 14 jaar oud, en ze leren van alles over de Nederlandse kunst, uh, kustlijn, de gevaren voor baders en zwemmers, het getij en de bewaking op het strand. Ook wordt geleerd hoe een drenkeling uit de Zee kan worden gered, vervoerd en in veiligheid worden gebracht. Er zijn drie opleidingen waaraan kan worden deelgenomen. Op zondag 28 april wordt in de nieuwe kazerne van, de, van Zandvoort van 11 tot 12 een voorlichtingsochtend uh, uh, gegeven over de jeugdopleidingen uh, zowel ouders als geïnteresseerden en uh, jongeren. Wil je daar meer over weten? Mail dan voor meer informatie over de opleidingen naar opleidingen-zrb.info Opleidingen-zrb.info Tot zover het nieuws. We gaan weer lekker muziek draaien. Wat dacht je van deze gouden ouwe. ouwe? Een gouden ouwe. en echte gouden ouwe. Hier is Carly Simon en Jos Alveen.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 Langs de kant van de weg Ja, zie je er liggen, zie je liggen ja, ja, ja, dat is er hoor Het meisje van 16 Je hoorde wijn de grote, En daarvoor trouwens Carly Simon en Jor Zoveen Nou, zo dadelijk ga je van ons horen Wat je de komende dagen in Zonvoort Allemaal kan gaan doen Past en zeker weer een volle evenementagenda, Albert Jan. Moet je wel berekenen. Ja, oké. Okay, dat komt zo dadelijk even na half uur bij zondag in Kermeland. Maar eerst hebben we nog stage voor je klaarstaan. Hier is Natus een stap als is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 1987 hoorde je dus de single van Starship en Nothing's Gonna Stop as Now. En daarmee is het half vier geworden tijd voor de evenementenagenda. Albert Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen? Ja, het is een beetje knippen en plakken uh, vandaag. Maakt niet uit. Maar we beginnen op 1 maart, want dan is weer de maandelijkse jam-sessieavond in Café Oomstee. Het kleine gezellige jazzcafé aan de Zeestraat. En dat is op 1 maart. Dan gaan we naar 3 maart, dan is de Final Four. En dan heb ik het over uh, racen op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we naar 5 maart. Op 5 maart is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Pink Panther 2, a shot in the dark uit 1964. En dat is dus op 5 maart, dan gaan de deuren weer open voor vanaf 1 uur voor de, de 50-plussers in Zandvoort. En de prijs is 6 euro. En als u met de belbus mee wilt, kan u dat ook van tevoren gaan regelen. Dan gaan we naar 6 maart. Uiteraard is dan is er weer de tijd voor de wekelijkse markt. En dan zitten we alweer op de vrijdag. En dan gaan we zing mee met Gree in de Oomsteen. Daar hebben we haar weer. Gree, gezellige avond meezingen in dat gezellige café aan de Zeestraat. Op 8 maart kunt u genieten van live music. En wel Griekse muziek. En dan moet daarvoor moet u naar restaurant Sarah's en de Halterstraat. Die avond is ook een voorstelling van de babbelwagen. Ik meen dat het al vol zat. Maar wellicht dat u nog... Jij ja, zit vol, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, helaas. Dus wegens overweldigend succes al volgeboekt. En tot slot gaan we naar de zondag. En wel uh, gebouwde krocht. Uh, podium uh, kunst en jazz in Zandvoort. 10 maart. En dat begint allemaal om half drie s middags. En dan hebben we het over gitarist Martin Oster. Die is eerder te gast geweest bij Jazz in Zandvoort. De man speelt echter dusdanig fenomenaal dat ze hem nog een keer hebben uitgenodigd. En dan hebben we het dus over 10 maart jazz in Zandvoort en het gebouw de Krocht. En dat begint allemaal om half drie. Oké, okay, kort om genoeg te doen de komende dagen in Zandvoort. Genieten van met z'n allen. En luister vooral aan het CFM. We zijn de zeven dagen per week, 24 uur per dag. Met heel veel informatie voor Softford en de regio. En natuurlijk de lekkerste muziek, waaronder deze van Tom Jones. Hier de Sexball. Spy on me, baby, you're a satellite. You're forever seeing me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way fight. I love the way you fight. Only well, blues. So I can't deny.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 Oh, yeah. you're my Sorry, in een evenementagena, wat je de komende dagen in zo allemaal weer kan gaan doen. En dat is weer heel wat. Nou, wil je het uh, allemaal nalezen? Dat kan ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. de zee slaat een diepe zilte zucht boven het vlakke land trilt stil de warme lucht man slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht alarmfase 2 is hier nauwelijks nog belucht maar men weet het niet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 ze nooit kan kiezen, tussen goed en niet zo kwaad, maar het is zoals het gaat. Hier aan de keuken. Of the chess world in a show with everything but Above the waistline, such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 We gaan hem tot de laatste pingel draaien. Dat was Head en One Night in Bangkok. Ja, er was van de week een uh, mysterieus figuur op het circuit. Ja, en uh, voor, voor de kennis van het Engelse britse uh, autoprogramma Top Gear is de Stig is een begrip. Het is een uh, mysterieuze autocureur die zijn identiteit nooit wenst prijs te geven. En ter promotie van het Top Gear evenement in het Ziggo Dome op 27 april aanstaande was afgelopen dinsdag de Stig... Op Circuitpark Zandvoort te vinden. Een aantal genodigden mocht meerijden met de anonieme testcoureur. van het uiteraard zeer populaire Britse programma, autoprogramma van de BBC. Nogmaals, de identiteit van deze bekende, bekendste onbekende is al jaren een groot geheim. Ondanks vermoedelijke pogingen van de verslaggever van de Zandvoortse courant. moest hij ook hij helaas het antwoord schuldig blijven. Wel hadden we het idee dat de steek in de huidige vorm een verjongingskuur heeft ondergaan. Oh, Dat is de verslaggever. Wagenbeersing heeft deze stick in ieder geval prima onder de knie. Al driftend met de Ford Mustang van Prins Bernard Junior, de hunzerug, omhoog met gasten aan boord, getuigt wel van de zeer goede eigenschappen Maar wie het is, blijft voor alsnog een mysterie. Die Joop ook, hè. Die Joop ook. Ja. Ja, beter onderzoek doen, hoor, Joop. Ja, <laughs> nee, hoor. De stick, dat blijft een uh, geheimzinnig figuur en we zullen waarschijnlijk nooit gaan weten wie het is. Nee. Is het wel altijd dezelfde persoon? Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Hij is in ieder geval zwaar afgevallen. Ja, dat is sowieso. En een verjongenskuur heeft hij ook nog gehad. Ja. At 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. Can find the sleep but not the dream Things I ain't cooking in my kitchen Strange affliction wash over me Julius Caesar and the Roman Empire Couldn't conquer the blue Onderdag in Kennemaland. Onderdag in Kennemaland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. We zijn alweer bijna aan het einde van uur 2 van zondag in Kennemerland bij CFM. Maar de beat gaat gewoon door hoor, Bos. Jazeker. Jorden, de whispers en de beat goes on. Na nou, bijna vier uur we hebben een gast tegenover ons zitten, ja. Albert Jan. Thomas, ja, welkom. je. Vandaag is de laatste dag, zoals ik al zei, van de Kids Adventure Week. En uh, een van uh, mijn trouwe uh, kan ik wel bijna zeggen, uh, workshopbezoekers is Thomas. Thomas, leuk dat je even uh, door de sneeuw bent gekomen om even bij ons lekker te buurten. Gezellig. Ja, dankjewel. Jij was uh, afgelopen dinsdag was je bij ons. Ja. En uh, vrijdag was je bij ons. Ja. Hoe vond je het vrijdag? Dat was twee uur. Vond je dat niet een beetje lang? Nee, viel mee, want ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te doen. Dat idee had ik ook al. <lacht> En leuk dat je even langskomt. En uh, je hebt er eigenlijk een opdracht mee hè, van moeders. Ja. Nou, ga je gang. Um, André Haasens met Geef mij nu angst. Oké, okay, dan gaan we draaien zo vlak voor vier uur. Dankjewel Thomas. Leuk dat je erbij bent in de studio. Ja, graag gedaan, gedaan. <laughs> Oké. Okay. Dat was Thomas. Speciaal voor zijn moeder gaan we André Haasens draaien. Hier is Geef mij angst. Zo dadelijk nog één uur lang, zondag in Kennermeland bij CFM. Graag tot zometeen. Je zegt ik ben vrij.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 want ik laat je nu nooit meer gaan, geef mij nu juist Ik geef je er ook voor terug, geef mij nu de nacht Ik geef je de morgen terug around. Nou moet er toch wel eentje ingaan bij Ajax. Als we andere Haassers gaan draaien. Als het dan niet meer lukt, dan weet ik het ook niet. Nee, maar dan... Nou, het is nog steeds 0-1, hè? Nog steeds 0-1, ja. FC Utrecht tegen Roda. Dat blijft zo scoren, hè? Dat lijkt wel handbal. 4 tegen 0. Zo, hé. Nou, zo meteen in het volgende derde en laatste uur van zondag in Kenneneland. Uiteraard veel meer over de eredivisie. En andere onderwerpen. Gedicht van de dag. Dier van de dag. Je blijft het al.